Zes uur wat we algemoet met het NWS-journaal. In Oekraïne zijn alle ogen vandaag gericht op het parlement... dat in een extra zitting praat over de politieke crisis in het land. Ook een paar toezeggingen die president Janukovic gisteravond deed komen aan bod. Zo wil hij de omstreden wet intrekken die het recht op demonstraties inperkt. Waarschijnlijk vinden de betogers de beloftes niet genoeg. Ze willen dat de Oekraïnse president aftreedt. Kinderen in probleemgezinnen hoeven veel minder snel uit huis geplaatst te worden als buren, familie en vrienden meer betrokken zijn bij de zorg. Dat blijkt uit een proef die de landelijke jeugdzorgorganisatie William Grikkergroep heeft gedaan. Het aantal kinderen dat bij deze organisatie uit huis werd geplaatst is in twee jaar met een derde gedaald. De vestigingen van boekhandel Polaren blijven zo kort mogelijk dicht, zei directeur Jan van der Wouw in Pauw en Wittemam. De twintig Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan, kan de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is... om door de situatie heen te komen. De Servische oud-generaal Mladic moet vandaag voor het Joegoslavië-tribunaal getuigen... in een zaak tegen zijn voormalig politiek leider Karadzic. Karadzic wil Mladic horen over de massamoord... na de val van Srebrenica in 1995 om te bewijzen dat de oud-legerleider hem nooit heeft verteld over de executies. Het tribunaal dwingt maar iets te getuigen nadat hij zelf eerder weigerde. De acteur Edmond Klassen is plotseling overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Klassen was vooral bekend van tv-series... zoals Het Zonnetje in Huis, Oppassen en Vrienden voor het Leven. Edmond Klassen was 75 jaar. Het weer, nu nog temperaturen rond het vriespunt... waardoor het op natte weggedeelte glad kan zijn... Vanochtend in het zuidwesten en westen bewolkt en kans op regen. In het oosten en noordoosten wat zon. Het is een graad of 5 maximaal. Dit was het nws Journaal. Ah, en we hebben even De file op de A7 is al lekker vroeg bij vanochtend. Vanaf Horen naar Zaandam langzaam rijden. Over 4 kilometer tussen Avenhoorn en de afgetwijde Wormer. Het wordt een cruciale dag voor Oekraïne. De oppositie haalde gisteren al enkele toezeggingen binnen van de president. Vandaag komt het parlement in speciale zitting bijeen. David-Jan Grotvoa is in Kiev. En ons innovatiebeleid is verkeerd. De grote winst zit hem niet in technische hoogstandjes, maar in slimmer werken. Blijkt uit onderzoek wij vragen de hoogste baas van Philips hoe hij zijn bedrijf moderniseert. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Dinsdag 28 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt erop dat de Oekraïnse overheid een stapje terug doet. President Yanukovych maakte gisteravond bekend dat de wet die het recht op demonstraties beperkt wordt ingetrokken. Later op de avond gaf de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Leonid Kozara, een persconferentie. En daarin zei hij dat de Oekraïne weer open staat voor gesprekken met de Europese Unie. Today the government is being prepared, uh, to Restart negotiations with the European Union, and to discuss the so-called action plan on on the implementation of the association agreement. Vragen van journalisten over de dreigende staat van beleg, antwoordde Kozara dat dat niet langer aan de orde is. The introduction of the state of emergency is a very complicated procedure. It should go firstly through the national security and defence council, uh, through the uh, presidential endorsement en adoption on het parlement. De demonstranten hebben na toezeggingen van de regering het plein in Kiev verlaten, maar dreigen terug te keren als de besprekingen van het parlement vandaag niets opleveren. De vestigingen van Boekhandel Polaren moeten hun deuren wel sluiten, zei directeur Jan van der Waal gisteravond laat. Volgens hem is openblijven geen optie, omdat er anders een grote kans is dat er beslag wordt gelegd op het nog aanwezige geld. Ja, wij kunnen beter open gaan, alleen er zit één aanlaan. Als wij opengaan en wij gaan op dit moment boeken verkopen, wij willen natuurlijk onze, uh, onze uitgeverij en het centraal boekhuis betalen. Uh, dat kan. Maar als wij opengaan op dit moment in de situatie kan het zo zijn dat die gelden naar andere, uh, andere zaken gaan dan de uitgeverij en CB. Wou hopen met die tijdelijke sluiting het geld binnen de organisatie te houden, zodat er niet nog grotere financiële problemen ontstaan. Nou ja, we hebben natuurlijk naast uh, de uitgeverij ben CB nog allerlei andere partijen. Ja. Bijvoorbeeld operationele zaken, zoals het onderhouden van winkels. Waar maar wordt het dan beslag gelegd? Dat zou eventueel kunnen, en dat zijn we op dit moment aan het voorkomen. Ja, dus door, de, door dan de tent dicht te houden? Door tijdelijk, door tijdelijk de tent dicht te houden... en tot een oplossing te komen op zo'n kort mogelijke termijn. En in tussentijd kan er dan worden gezocht... naar een oplossing voor de lange termijn. Het staakt het vuren in Zuid-Soedan is na vier dagen alweer verbroken. Salva Kiir, de president van Zuid-Soedan, had gehoopt dat vluchtelingen weer terug naar huis zouden kunnen. Maar volgens het leger hebben de rebellen zich niet aan de afspraken gehouden. Gisteren we een a van de from the SPLA over de cessatie van hostilities. En nu zijn ze attacking. Rebellen zeggen op hun beurt dat zij zijn aangevallen door het Zuid-Soedanese leger. Mensen die op de vlucht zijn geslagen, geloven niet dat ze snel terug kunnen. Ze voelen zich nog steeds niet veilig, ook niet in hun eigen land. Vandaag staan zowel Radko Mladic als Rado van Karadzic voor het Joegoslavië-tribunaal. Maar er staat er maar één in het beklaagde bankje. De Servische legerleider Mladic moet getuigen tegen de voormalige politiek leider van Servië, Karadzic. Ladiets heeft er weinig trek in, vertelde hoogleraar internationaal recht... aan de Universiteit van Tilburg. Willem van Genuchten gisteravond in het Oog op Morgen. Hij heeft alles geprobeerd om hier onderuit te komen. Hij heeft pakweg een maand geleden gehoord dat hij zou moeten opdraven. Hij heeft werkelijk alles aangewend om zich eraan te onttrekken. is hem niet gelukt, dus hij zal moeten komen. De vraag zal natuurlijk zijn wat hij gaat doen. Ja, volgens Van Genuchten zal hij moeten praten... maar het is wel de vraag of hij veel zal zeggen. Hij zal weliswaar niet letterlijk zwijgen, maar zal wel zeggen... alles wat ik zeg zal vervolgens ook tegen mij gebruikt kunnen worden. Dus mm -hmm. ik zeg zo min mogelijk. En dan zal het met name van de president van deze Kamer afhangen... hoe indringend hij Mladic zal gaan ondervragen. En ik denk, deze president kennend, dat dat stevig aan toe zal gaan. Het is een lastige situatie voor zowel Mladic als Karadic. Als de in zichzelf... Vrij pleit gaat dat ten koste van de ander. Na half 7 in dit Radio 1 Journaal trouwens een terugblik op het proces... tegen de twee Serviërs die onder meer terecht staan... voor de moord op 8000 Bosnische moslimmannen uit Srebrenica. Meino Remmers is vandaag in Rijswijk. Meino, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Ik ben op bezoek straks bij de familie Kuil... en daar is het niet van een leien dakje gegaan. Hij en zij zijn gescheiden. Maar er bestilt ook een hele een reeks aan psychische problematiek... waardoor de kinderen uit huis werden geplaatst. Of toch niet, want met behulp van vriendenkennissen, opa en oma... is misschien de hele hulpverleningsmolen niet nodig. We spreken je zo weer. Eerste blik in de kranten leert ons dat trouw opent met Google. Nederland leidt het verzet tegen Google is de kop. Komt een eind aan de onbeperkte macht van Google in Europa... voorspelt Jacob Koonstam, het voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Niet alleen komt er mogelijk eind dit jaar al een strengere Europese wetgeving... met miljoenen boetes. Ook de publieke weerzin tegen het ongebreideld verzamelen van persoonsgegevens... door de Amerikanen groeit. NRC Next blikt vooruit op de State of the Union van Obama. Uh, Groot staat ervoor op elk woord doet ertoe in Obama's State of the Union. Vannacht spreekt hij die uit en zijn voormalig tekstschrijver John Favreau, 32 jaar staat hierbij, vertelt dat hij nachtmerries kreeg van het schrijven van die toespraak. En trouwens ook op de Volkskrant een foto van een vrouw... waar de tekst bij staat. Dit is de vrouw over wie president Obama het vannacht heeft. Dat is een schoonmaakster Stefanie die werkt en werkt en werkt. Telegraaf opent met nieuw drama. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... Uh, waarschuwt voor Roemenen. Want als die uh, migratie van Roemenen en Bulgaren niet beter wordt begeleid, uh, zegt Trouw, dan uh, zal de tragiek van de gasten, haar beide geschiedenis uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zich herhalen. Aldus de Telegraaf. Volkskrant besteedt ook aandacht aan grote verschillen in behandeling kanker. Er zijn te grote verschillen in de kwaliteit van kankerbehandelingen in ziekenhuizen. Oncologen voeren soms maar enkele keren per jaar een bepaalde behandeling uit. Of ze houden zich niet aan de richtlijn, waardoor niet het beste resultaat wordt bereikt. AD meldt nog dat werknemers met een griepje onder de leden vaker stug doorwerken. Vorig jaar bleef 80% van de mensen thuis in de ziekenboeg. Nu ligt dat op 64%. De afgelopen tien jaar was het percentage thuisblijvers niet eerder zo laag. Maar het kijk uit cijfers van de grote griepmeting. In AD leest u dat. Foto nog op de voorkant van de Telegraaf. Oh, Kijk ja. eens even, Marcel. Ja, Estelle. Met, uh, Estelle. en daar staat dan bij. Badder buigt. Estelle doet broodnodig winkelrondje. <gül> en waarom is dat brood nodig? Nou, ze staat namelijk op de foto met twee stokbroden. onder ja. haar arm. Ja. Goeie kop. Elke werkdag van 6 tot 9, het NOS Radio 1-journaal. You only We gaan terug naar Reiswijk naar Maino Remmers. Uh, Maino, uh, leg het nog eventjes goed voor ons uit, wat je nou gaat doen vandaag. Want het gaat om kinderen die het thuis moeilijk hebben. Ja, we zijn in Reiswijk bij uh, een gezin... waar het inderdaad niet van een leien dakje is, uh, is gegaan. Het uh, draaide uit op scheiding. Maar er kwam ook het hulpverleningscircuit aan, aan bod omdat er ook andere problemen in het gezin spelen... die blijkbaar zo erg waren dat er een, een uithuisplaatsing, een OTS... Hè, heet zo'n maatregel, het stikt van de afkortingen eh, in dat netwerk... Uh, uh, onder toezichtstelling, dat nou, is natuurlijk heel vervelend... want dan moeten die kinderen hun ouderlijk huis uit... en dan komen er allerlei hulpverleners. Zo ging het in het verleden natuurlijk vaker. En het komt ook veel vaker voor dan je denkt... dat buren of familie een melding doet bij meldpunt kindermishandeling bijvoorbeeld... of dat de politie eraan te pas komt, kan allemaal hoe um, het hier is gegaan, horen we straks. Maar in ieder geval is dat natuurlijk heel vervelend... als kinderen hun ouderlijk huis moeten verlaten. Maar ja, soms kan het niet anders. Nou, misschien toch wel, zegt de William Schikkergroep... die houdt zich bezig met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Want als je nu toch een goed beroep kunt doen op ouders... op opa en oma, misschien op buren inderdaad zelfs... of op andere familieleden, dan is dat misschien niet nodig. Dan moet er misschien nog wel een gezinsvoogd aan te pas komen... of misschien toch nog wel uh, iemand anders... die regelmatig over de vloer komt, maar... Ja, ze proberen eigenlijk alles in het werk te stellen om die onder toezichtstelling of die uithuisplaatsing te voorkomen. En nou, dat blijkt volgens de William Schikkengroep enigszins succesvol, want uh, die uithuisplaatsingen zijn met 30% afgenomen. En nou, om te horen hoe dat allemaal gaat, gaan we straks in Rijswijk bij uh, de, dat gezin op bezoek mm. om te horen hoe dat allemaal gelopen is. Ja. Uh, hoe dat, ja, welke rol opa en oma dan bijvoorbeeld spelen? Die wonen, geloof ik, vlak in de buurt. En uh, ja, hoe gaat het dan? En zitten daar niet ook wat haken en ogen aan? Want wat nou als die kinderen ouder worden? Um, uh, wat als de problemen er toch blijven? Of, nou goed, het zijn natuurlijk geen professionele hulpverleners. Hè? Nee, uh, opa en oma en kan worden ook... natuurlijk ook ouder. Ja, als ik, als ik maar. Uh, je mag onderbreken. Maar je creëert ja. dus een soort netwerk, een opvangnet voor die kinderen. Ja. Maar dan moet je wel zeker zijn dat zo'n netwerk ook deugt. Ja, je moet wel de vinger aan de pols blijven ja. houden natuurlijk. Dat dat wel goed gaat. En uh, nou, hoe, hoe dat dan allemaal gaat... daarover komt ook de William Schikkergroep zelf... het een en ander vertellen in de uitzending. Allemaal vanuit uh, Rijswijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het gaat. Het lijkt me inderdaad uh, mooi als kinderen... inderdaad niet in een complete hulpverleningsmolen komen te zitten. Want dat is ook niet altijd uh, ontzettend leuk. Nee goed, we horen van jou, Marlon Remmers, over uithuisplaatsing... en hoe je dat zou kunnen voorkomen. Dat was ook inderdaad af en toe enigszins succesvol gebeurd. Kwart over zes. President Janukovic van de Oekraïne heeft weer een nieuwe zet gedaan... in het kat-en-muisspel tussen regering en oppositie. Er mag toch geprotesteerd worden. Vandaag komt het parlement in een extra zitting bijeen... om te praten over de politieke crisis. Oekraïners in Nederland zijn bezorgd en voelen zich machteloos... merkte verslaggever Roel Pauw. Uit alle windstreken van Oekraïne zijn ze naar Nederland gekomen. En nu wonen ze met z'n allen in Hengelo. En allemaal zijn ze aangesloten bij zang- en dansvereniging Rosalka. Maar wat hen ten diepste verbindt, dat is het verlangen naar vrijheid voor hun land. En daarover zingen ze in een oud kozakkenlied. Het is dit vrijheidsideaal, zeggen ze, dat ook de demonstranten in Oekraïne verenigt. Je spreekt Russisch, ik spree spreek Oekraïens. Dan gaan we tegen elkaar vechten. Dat gebeurt niet meer. Die, uh, dat gevoel dat wij. Uh... Dat wij samen één laan zijn, uh, is gegroeid momenteel. Op tafel staan brood, augurken, ingelegde tomaten, spek en worst. En flessen drank. Het is bijna feestelijk. Als ik hoor en uh, beelden zie, dat um, doet mij pijn, uh, mijn hart pijn. En uh, vooral omdat ik weet, mijn familie is daar, um, ik kom daar vandaan. En omdat je weet niet wat waar dat naartoe gaat, dat echt mijn hoogste vrees is het gewoon dat dat burgeroorlog gaat uitbreken. Ik heb familie in Oekraïne, maar voor mij is mensen met gevoel om vrij uh, zich voelen en vrij zijn en die op barricaden daar staan, die is broer of zus. Ik voel me schuldig. Ik heb uh, de hele tijd het, het gevoel dat ja, ik doe niets. Mensen hebben hun levensloos. Uh, en ik ga gewoon naar werk en ik heb gewoon een leven. Ik, uh, ja, dat voelt heel machteloos en uh, verdrietig Ja, het is nog... Uh, zeg maar... Zo, democratie is nog niet gewonnen. En ik weet niet wat moet ik moet doen om de democratie te laten winnen. Of wat moeten wij doen? Wij bellen elkaar, wij zien elkaar, wij spreken met elkaar. Maar wie, wie hoort onze stemmen? en wie, uh, Ik weet van mijn vrienden, dan, ze zijn naar Den Haag geweest... en uh, bij de Oekraïnse ambassade gedemonstreerd. Maar de ambassadeur is niet gekomen. Niemand kwam om met mensen te spreken. Maar uh, ik hoop persoonlijk dat als steentje bij steentje... Uh, iedereen, um, als wij onze krachten bundelen en um, dat wij daar wel iets kunnen veranderen. We moeten geloven dat wij wel invloed hebben op de, op de gebeurtenissen. Dat wij wel de kracht hebben. Mm -hmm. dat, dus, ja, dat, dat, dat houdt mij overeind om toch uh, blijven voor mijn moederland uh, vechten en uh, een hoop uh, houden. Wij drinken op goede toekomst op Oekraïne, op Europese landen. Oekraïne, Oekraïne in Europa. Verslaggever Roel Pauw in gesprek met de Oekraïners in ons land. De Hartgrasprijs is gisteravond uitgereikt. Dat is de prijs voor het beste journalistieke sportverhaal. Onder verslaggever Martijn van der Zanden was bij de prijsuitreiking. Vraag je, wat is melanzane? Melanzane is een, uh, een ovengerecht, een beetje vergelijkbaar met lasagne. In plaats van de pasta, heeft u alleen uh, gegrilde aubergine. Een bovenzaal van een restaurant in Hartje, Amsterdam. Meneer, wat is er nou uit? Uh, de kroketjes graag. En aan lange tafels zitten hier zo'n 50 journalisten en sportliefhebbers. Ik jullie allemaal uh, mede namens... Uh... Matthijs van Nieuwkerk en Hugo Borst, hartelijk welkom heten. Juryvoorzitter Henk Spaan heet de gasten, hartelijk welkom. Vanavond, jullie zullen hem al wel gezien hebben, zal de prijs worden uitgereikt... door de traditionele mystery guest. In deze, en deze keer is dat Ronald de Boer. Er zijn dus ongeveer 50 sportjournalisten. Vijf van hen zijn genomineerd voor die Hartgrasprijs, grasprijs... die voor de achtste keer wordt uitgereikt. Uiteraard was het een moeilijke beslissing... Maar tenslotte hebben we een unanieme keuze kunnen maken. Van die vijf kan er uiteraard maar één de winnaar zijn. De Hartgrasprijs voor de sportjournalistiek in 2013 gaat naar Mark Miseris van de Volkskrant. Applaus. Henk Spaan, juryvoorzitter. Ja, waarom gaat deze prijs naar Mark Miseris van de Volkskrant? Hij is altijd de eerste met bepaalde dingen, andere borduren daarop voort. En wat in het juryrapport staat, hij heeft mede... Uh, zeg maar, uh, de dopinghandelingen uh, van de Raboploeg ontrafeld. Hij krijgt die prijs ook omdat hij eigenlijk al heel lang hiermee bezig is. Er zijn altijd veel geruchten over het wielrennen. En uh, hij heeft er gewoon zijn tanden erin gezet en is erachter gekomen hoe de lijnen liepen. Wie de, de dealers waren, uh, hoe, de hoe de transporten liepen. En uh, hoe de rekeningen werden betaald. Cash of per bankgiro. Allemaal afschriften van, et cetera. Het is gewoon heel goed, belangrijk journalistiek werk. Ik uh, kunnen het je zien. Uh, je ja, We gaan er wat leuks van doen. We gaan er wat leuks van doen. Mark, je hoor. Kijk, onderzoeksjournalistiek is natuurlijk een beetje een ondergeschoven kindje. Omdat het een heel, heel dure vorm van journalistiek is. Uh, en dat is in deze tijd al lastig natuurlijk. Ja, ja we zijn gewend aan uh, snacken, zal ik maar zeggen. Het snacken van verhalen. Korte verhalen op internet. Uh, de poniusgeneratie, die, die kent alleen maar koppen en korte berichten. Uh, en er zijn natuurlijk zat mensen die al lang geen krant meer lezen. En ik vind het juist leuk om, om eens maanden met een verhaal bezig te zijn. Niks te doen eigenlijk, behalve dan met dat verhaal bezig te zijn. Maar dan ook echt daadwerkelijk met iets ja. komen. Maar dan met een, met een soort ja, miljoenenklapper te komen uh, waar je uh, nou ja, weer dagenlang plezier van hebt. Nu heb je gezegd, je stapt uit die wieljournalistiek, Je gaat de voetballerij in, het voetbal onderzoeken. Moeten ze bang worden daar? Nou, nee, ze moeten niet bang worden, want ik had in het en uh, zat ik ook volgens mij uh, vijf jaar in, of misschien wel langer, uh, voordat uh, echt een beetje verhalen begonnen te komen. Dus het voetbal heeft nog vijf jaar. Uh, Kijk, wanneer is het WK in Qatar? 2022, ja, hè? dus ja. we hebben nog even. Ja, nou, maar twee, dat, je zegt het WK in Qatar, ja, daar, klopt natuurlijk, daar klopt van geen kanten dat hele WK. Uh, niet de toewijzing en ook niet dat het daar uh, misschien wel in de winter is en in de zomer ook niet trouwens. Dus dat is natuurlijk een onderwerp waar ik wel heel graag mee aan de gang wil. Uh, nou ja, we gaan even snel rekenen, acht jaar. Ja, het moet kunnen. De winnaar, Mark Miseres die won een kunstwerk en ook nog 7.500 euro. Heel Thailand wacht in spanning af. Gaan de verkiezingen aanstaande zondag nou wel of niet door? Horen we zo van onze correspondent. Pretenders, back on the chain gang. Sport. Vitesse heeft het vorige seizoen een miljoenenverlies geleden. De club heeft in de periode van 2011 tot 2013... maar liefst 43 miljoen euro meer uitgegeven dan er binnenkwam. En dat valt nog net binnen de regels van Financial Fair Play. Een club mag maximaal 45 miljoen verlies leiden. In drie jaar. De tekorten van Vitesse worden afgedekt door de eigenaren... waardoor er geen acuut financieel probleem is. Vitesse is in handen van de kapitaalkrachtige Rus Alexander Szygrinski. Het NOS Radio 1-journaal. Precies, daar luistert u naar Antellin. Leurling heeft een contract getekend bij Herenveen. Voetballer komt over van NAC. Daar was hij uit de gratie geraakt van trainer Goudelje. Overgang, overgang hing al in de lucht. Leurling legt uit waarom hij nu naar de Friese club gaat. Ja, als je 36 bent en uh, 7,5 jaar bij NAC gespeeld... en daar uh, eigenlijk onverwachts uh, weggaat... Ja, dan, uh, dan ben je natuurlijk uh, zeer blij als, uh, als een club als Herenveen uh, zich meldt voor je. Leurling zou afgelopen weekend worden gehuldigd bij NAC... voor zijn 250e wedstrijd in dienst van de club. Maar dat ging door zijn meningsverschil met de trainer niet door.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 Skiër Hannes Reichelt mist de Olympische Spelen in Sochi. Oostenrijker won afgelopen weekend nog de belangrijkste afdaling... van het skiseizoen in het de Aanenkam, Maar daarna kreeg hij een hernia en nu moet hij worden geopereerd. Een andere populaire Oostenrijkse wintersporter... staat wel op de deelnemerslijst van Sochi. Skispringer Thomas Morgenstern kwam een paar weken geleden... lelijk ten val tijdens een sprong, maar hij is zo snel hersteld... dat hij een plek in het Oostenrijkse team heeft gekregen. Of hij echt meedoet, moet nog blijken... Morgenstern is drievoudig Olympisch kampioen. Dit is Radio 1. Bijna half zeven. het NOS Journaal Nu. Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven moeten meer investeren in de integratie van Roemenen en Bulgaren. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een rapport. Nu Roemeense en Bulgaarse arbeiders hier zonder beperkingen aan het werk mogen, denkt de Raad dat dezelfde problemen kunnen ontstaan als in de jaren 70 en 80 met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. In Oekraïne houdt het parlement vandaag een extra vergadering over de politieke crisis. Daarbij komen ook de toezeggingen aan bod die president Yanukovych gisteravond heeft gedaan. Zo wil hij de omstreden wet intrekken die het recht op demonstraties inperkt. En waarschijnlijk vinden de betogers de beloften niet genoeg.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 En de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen... die landen oproept geen losgeld meer aan terroristen te betalen. Volgens de Britse VN-ambassadeur hebben terroristen de afgelopen 3,5 jaar... zeker 77 miljoen euro aan losgeld verdiend. Ja, dan het weer nog in de loop van de ochtend in het Zuidwesten en Westen... bewolkt een kans op regen. In het Oosten en Noordoosten wat zon. En het is een graad of vijf. AMB verkeersinformatie, Jorlande van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen Frederik. De eerste files die staan alweer op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij de Alvidweide Wormer 6 kilometer. Verder via de A8 naar Amsterdam bij Ozaan 3. En op de A15 van Rotterdam naar Europort. tussen hoofdriet en spijkenissen ook 3 kilometer. Oh, sorry. Ja, ik zou, nou ja, voor de rest van de ochtend. Ja, het is een beetje afhankelijk hoe snel die regen gaat vallen... in het westen van het land. Als hij nog een stukje van de ochtendspits meepakt... dan kan het iets meer worden. Anders denk ik dat we rond half negen dat we daar uitkomen op 200 kilometer. Boekhandel Polaris sluit vandaag de deuren... om het bedrijf te behoeden voor een faillissement... zegt althans de directie van het bedrijf. U hoort daar zo meer over.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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Spanning in Thailand loopt op. De premier Yingluck Shinawatra spreekt later vandaag met de, de kiescommissie... over een mogelijke uitstel van de verkiezingen van zondag. We gaan naar onze correspondent Michel Maas. Uh, Michel, want uh, die kiescommissie adviseerde de premier om die verkiezingen uit te stellen. Daar wilde Shinawatra niet van horen. Nu dan wel. Nou, het kan nog steeds twee kanten op. Er zijn berichten dat ze nu de beslissing wilden overlaten aan die kiescommissie. Nou, en als ze dat doet, dan is het duidelijk: dan worden die verkiezingen uitgesteld. Maar zelf heeft ze daar nog niks over gezegd. Dus het blijft ook mogelijk dat ze alleen maar uit beleefdheid met de kiescommissie gaat praten. En dat ze verder blijft doen wat ze al de afgelopen weken de hele tijd hebben gezegd. Die verkiezingen van 2 februari gaan door, kosten wat kost. En uh, ja, uh, wat dat betreft is het even afwachten. Het is spannend, de berichten, uh, je kunt ze niet altijd geloven in Thailand. Want uh, ja, dit bericht dat kwam onder andere uit de krant The Nation. En die uh, doet al vaker aan wishful thinking. Dus mensen hopen misschien dat het wordt uitgesteld dat dit gedoe even voorbij is. Maar uh, de kans dat de premier toch naar buiten komt en zegt van we hebben gepraat maar we zijn er niet uit. Verkiezingen gaan door. Die is nog altijd heel groot. En hoe reageren betogers hierop? Nou, die gaan nu proberen om dat gesprek natuurlijk te verstoren... want die willen helemaal geen verkiezingen, die willen ook geen uitstel. Die zijn vanochtend al uh, naar een plek gegaan naar een uh, legerbasis... waar de premier een ontmoeting had met uh, haar kabinet en met andere plaatsen. En die legerbasis hebben ze omsingeld... Uh, dat is niet zo'n probleem, want ze kan natuurlijk altijd met helikopters weg. Maar als ze straks bij die kiescommissie komt, dan is de vraag wat daar gaat gebeuren. Of de demonstranten dan ook daar massaal naartoe zullen gaan om te proberen om daar de boel te verstoren. Maar dat ze gaan praten vandaag, Michel, is dat het gevolg van ja, de voortdurende acties, Mark? Uh, nou, in ieder geval van afgelopen zondag zou je kunnen zeggen. Want uh, toen waren er een soort voorverkiezingen. Er waren 2 miljoen Thais die zich hadden aangemeld... die mochten afgelopen zondag al hun stem uitbrengen. En honderdduizenden hebben dat niet kunnen doen... omdat dat verstoord werd door demonstranten. Uh, er zijn toen ook botsingen ontstaan tussen pro-regerings... Uh, mensen die wilden gaan stemmen en demonstranten. En er, zijn ook, er is ook een dode gevallen. Een uh, opstandsleider is doodgeschoten... En het geweld dat daar was, het was nog kleinschalig... maar was misschien wel een voorproefje... van wat ons aanstaande zondag te wachten staat... als de echte verkiezingen doorgaan. En wat kwam er uit, uit die voorverkiezingen? Nou daar is nog geen resultaat van bekend, maar uh, de mensen die hebben kunnen stemmen, die hebben ongetwijfeld hebben die allemaal op de regeringspartij gestemd. Want uh, ja, dat, daar ging de stem eigenlijk om. Uh, ze brachten hun stem uit om de regering te steunen, niet om te kiezen uh, voor voor- of tegenstanders. Want de oppositie die boycott de verkiezingen en doet dus niet mee. Er is maar één stem mogelijk. Stel, het gaat niet door. Nou, dat is nog lang niet zeker volgens jou. Dat heb je net verteld. Stel, china watra stemt er dan toch mee in en stelt die verkiezingen uit. Zal het dan rustiger worden? Nou, dat, dat vrees, vrezen wij van niet. Want uh, deze demonstranten die hebben al laten zien dat ze een lange adem hebben. En een paar ma en één maand, twee maanden meer of minder, dat uh, maakt ze niet uit. Ze blijven de straat opgaan en blijven doorduwen tot het punt... dat de regering eindelijk zal zeggen, nu is het genoeg geweest... nu sturen we de politie er tegenin, nu gaan jullie van de straat af. En uh, dat is een moment dat de regering de hele tijd probeert te vermijden. Die gaat elke confrontatie nog steeds uit de weg... En, uh, probeert de zaak vreedzaam te regelen, want die weet... als er geweld wordt gebruikt, dan is er nog één andere oplossing mogelijk... en dat is dat het leger erop treedt en dat er een nieuwe koep wordt gepleegd... en iedereen opzij wordt geschoven. In hoeverre ligt het openbare leven nog plat? Nou, dat openbare leven dat gaat grotendeels gewoon door rondom die demonstraties. Bangkok is een heel grote stad. En waar deze demonstraties zich afspelen, dat is maar een deel van de stad. Dat is wel een deel wat er vreselijk veel van te lijden heeft. Uh, er zijn ook regeringsgebouwen uh, die al, al een maand dicht zijn. Uh, er zijn uh, diensten die al een tijd niet worden verricht. Maar uh, het gewone, normale leven, dat uh, voor zover het uh, de demonstraties kan vermijden, gaat gewoon door. Dankjewel, Consument Michel Maas vanuit Thailand. Na tien over half zeven uur luistert naar het NOS Radio in Journaal. Wie vandaag bij de boekwinkels van Polaren een boek wil kopen... staat voor een dichte deur. De keten heeft tijdelijk twintig winkels en een webshop gesloten. Volgens de directie is dat nodig om een mogelijk faillissement te voorkomen. Slaggever Henrik Willemhoff sprak gisteravond verbaasde klanten... bij Polaren in Rotterdam. Op is op, staat er nog groot gekleurd... In de etalage. Er hangen zelfs nog ballonnen en kleurige paraplu's. Maar de sfeer hier binnen bij Polaren is een stuk minder vrolijk. Want vanmiddag hebben de medewerkers te horen gekregen dat de zaak tijdelijk dicht gaat. En heel veel klanten die naar buiten komen met een boek hebben daar eigenlijk nog niet van gehoord. Mag ik vragen wat u heeft gekocht? Uh, ik heb twee kinderboeken gekocht. Weet u dat ze morgen dicht gaan? Nee, dat wist ik helemaal niet. Oh. Ik had met mijn zoons. Uh, een tentoonstelling hier beneden, mijn schoondochter. En we werden opgebeld dat het uh, gevaarlijk is, dus we hebben de boel teruggehaald. En wat hebben ze tegen u gezegd dan? Dat het niet zeker is dat het op de fles gaat natuurlijk, maar dat het beter is voor ons om de boel terug te halen. Want dicht is dicht. Nu gaan ze tijdelijk dicht, zeggen ze. Dicht, ja. Maar ja, wat maar is dat tijdelijk ook dicht? Ze weten niet meer. Zij weten ook niet meer dan dat. Ik was er nog uh, in de loop van de ochtend. Niemand wist het nog. Laten we ervan te kijken? Ja. Heel erg. En we vinden het waardeloos voor de mensen. Ja. En als het een doorstart maakt, weer nieuwe logo's. Het is zo zonde geld. Het is zonde. Het moet doorgaan gewoon. Gaat het sluiten? Morgen. Oh ja, dat weet ik niet. Ja, dat is een nieuw zwart woord. Nee. Gaat, heel gaat heel slecht. Gaat heel slecht. Vindt u ervan? Nou, ja, dat vind ik jammer. Het er zijn geen mensen meer die veel boeken kopen, denk ik. Nee, nee, nee. ik denk dat, uh, ja, misschien dat het uh, gevolgen is van internet dat ze kopen. Ja, ik had het vanmiddag gelezen op het nieuws. En ik wilde eigenlijk van de week een boek gaan halen. Maar ik dacht, nou, toch maar vandaag even snel. En dat nog even met de medewerker over gehad. En ja, hopen dat maar dat tijdelijk tijdelijk is. Maar wat denkt u? Ik denk het niet. dit is te kort op alle eerdere overnames met de slechte en met selecties. Dus ik ben er bang voor dat het uh, einde verhaal gaat zijn. Wat vindt u daarvan? Jammer. Ik koop graag boeken. Ik ben gek op boeken. En ik heb ze het liefst gewoon eerst in mijn hand voordat ik ze ergens online ga kopen. En ja... Die mogelijkheid wordt dan wel heel klein... want dan blijft er heel weinig over waar je wel iets kan halen. Zo'n grote winkel, ja, die gaat dan weg. Zonde. Het is zo lekker snuffelen... en waar je wat tegenkomt... en dan ligt je daar weer wat en dan ligt er daar weer wat. En nee, dat zou ik echt heel erg jammer vinden. Het is ook nog niet duidelijk wanneer en of Polaren weer open gaat. We spreken er later deze uitzending over... met oud-uitgever Job Boezeman over de problemen van de boekhandels. Elke werkdag, makkelijker met het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag gaat het proces tegen de Bosnische-Servische oud-president... Radovan Karadzic verder met wel een hele bijzondere getuige. Oud-generaal Mladic. In zaak voor het Joegoslavië-tribunaal staat Karadzic onder andere terecht... voor de genocide op de 8000 moslimmannen uit de bosnische enclave Srebrenica. Het proces wordt al vanaf het moment dat Karadzic in de zomer van 2008... voor het eerst voor de rechter moest verschijnen... gekenmerkt door het procedureel gesteggel... en tijdrekken door de oud-president. Een terugblik. De nabestaanden van de slachtoffers waren woedend over het wegblijven van Karadzic. Er zijn hier mensen die in concentratiekampen hebben gezeten. Ik, ik ben er ook een van. Um, wie heeft ons verzocht om daar uh, uh, wel of niet naartoe te komen of wat dan ook? Wij zijn toen ook gedwongen geweest. Vrouwen die in Srebrenica hun man of zoon verloren, luisteren aandachtig als de aanklacht wordt voorgelezen. You are with genocide, punishable under articles 4, 3A, 7, 1. En 73 van the statuut van the tribunal. Hoewel Rado van Karadzic heeft aangekondigd dat hij zijn eigen verdediging wil voeren, laat hij zich wel degelijk adviseren door een team van advocaten. How do je plead, guilty of not guilty? Nee, zeer snel aan de zeven slachtoffers van de I shall enter on your behalf a plea of not guilty. Hij was zijn handen in onschuld, zoals hij dat altijd heeft gedaan, en hij is iemand die kindergedichten schrijft en van orgelmuziek houdt. Ah, uh, svikojme znaju. Everybody who knows me know that I not uh, aggressive on the contrary I'm a mild man Iedereen die hem kent weet dat hij een vredelievend mens is zei hij We zijn in gespannen afwachting van de visie van Karadžić op Srebrenica Ik wist vooraf niks ik wist toen het gebeurde wist ik van niets en ook daarna heb ik nooit wat geweten I did not receive any information of even individual murders in Srebrenica dat was het begin van zijn verdediging, zijn statement. Er zullen heel veel getuigen volgen. De hele verdediging zal zo'n 300 uur in beslag nemen. En vandaag dus verschijnt de oud-generaal Mladic als getuige. Karadzic wil dat Mladic verklaart dat Karadzic niet op de hoogte was van de moord op duizenden moslimmannen na de val van Srebrenica. Mladic wil eigenlijk niet getuigen, omdat hij vreest dat zijn eigen zaak dat kan schaden. Maar hij is gedwongen door de rechter om toch te komen. Later deze uitzending praten we met correspondent Joost van Egmond en verslaggever Jeroen Jager over het vervolg van deze zaak. Het NOS Radio 1-journaal. At least when I get you on the phone, tell me all about your dreams. Why did you say I lost? Someone like you is ready found. I see you fighting for your cause. Now just lay away. We are wild, zo heet de band. En u hoorde Where You're From. En waar gaat u naartoe? Als u door kunt rijden, Jolanda van der Velden bij de AWB. Nou Marcel, waar ze niet doorrijden... is in ieder geval op de A7 hoorn richting Zaandam. Bij de af Weidewormer 4 kilometer. Verderop bij knooppunt Zaandam nog eens 4. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Ocean ook 4 kilometer. En de A9 doet ook mee, ook maar richting Amstelveen. Bij Beverwijk nu 2 kilometer. We gaan door naar de rechtbank in Den Haag. Nou ja, niet letterlijk, maar dat dient vandaag een bijzondere zaak. De rechter buigt zich over 43 bekeuringen die naturisten kregen... toen ze afgelopen zomer in hun blootje op het strand lagen. Een strandje waar je sinds kort enkel gekleed mag recreëren. Directeur van de Belangenorganisatie voor Naturisten, de, F de NFN... Henk-Jan Kamerbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eigen schuld. Het was daar verboden naakte zonne. Of ligt de zaak toch anders? Ja, de zaak ligt iets anders. Wij hebben in Nederland een hele mooie wet over naaktrecreatie. En die bepaalt dat je op twee plekken in ieder geval mag naakt recreëren. Dat is op een aangewezen naaktstrand. En dat is ook op een plek die geschikt is. En iedereen moet zelf beoordelen of die plek geschikt is. En dat is, denken wij, in Delft aan de hand. Daar liggen mensen al 30 jaar in hun billen op het strand. En ik denk dat dat alleen al bewijst dat die plek zeer geschikt is voor naaktrecreatie. Dus dat heeft te maken met het verleden? Resultaten uit het verleden? Nou, het heeft vooral te maken met de wet uh, in Nederland daarover... Die, uh, die dat mogelijk maakt. We hebben een hele mooie wetgeving... dat je naakt mag recreëren op een plek die daarvoor geschikt is. En dat, dat zijn heel veel plaatsen in Nederland. Maar dat kan natuurlijk zijn dat de omgeving van die uh, voorheen geschikte plek... zodanig verandert dat die plek dus niet meer geschikt is. Uh, dat zou in principe kunnen. Uh, maar wij denken dat dat in Delft niet aan de hand is. Uh, die plek uh, is er al 30 jaar bijna... En uh, die is in de, al die jaren vrijwel onveranderd gebleven. Het is een hele mooie rustige plek in een uh, pareltje van de natuur midden in de Randstad. En uh, ja, de situatie is eigenlijk niet veranderd. Hij is niet zichtbaar geworden vanaf de openbare weg. Hij wordt niet opeens door heel andere mensen gebruikt die daar geen prijs op stellen. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Ja, maar de gemeente denkt daar anders over. Volgens de gemeente is daar wel overlast. En zijn er zelfs meldingen van prostitutie en mensenhandel. Dus is die uh, locatie wat veranderd? Ja, nou Als dat dan de orde is, dan moet daar natuurlijk tegen worden opgetreden door de politie. Daar zijn wij het meteen mee eens. Naaktrecrianten zouden daar ook last van hebben als dat gebeurt. Dat zijn nou juist mensen, denk ik, die, die sociale controle uitoefenen... die gesteld zijn op, op veiligheid en die daartegen zouden optreden als ze dat zouden zien. Heel veel naaktrecrianten zien dat helemaal nooit ter plekke. We weten ook dat het wel op andere locaties in de Delfse Hout gebeurt... maar nooit op het Naakstrand. Maar prostitutie, daar kan ik me iets bij voorstellen... maar mensenhandel op een naakt strand, hoe gaat dat? Ja, ik heb gisteren die cijfers van de gemeente nog eens gezien. Uh, het gaat geloof ik over vijf gevallen in een tijdvak van drie jaar. En mensenhandel, ja, daar kan ik me ook weinig bij voorstellen. En de mensen op het strand, uh, die, die herkennen dat deelt ook totaal niet. Het is iets wat de burgemeester een aantal keren heeft geroepen... en wat dan wellicht een eigen leven gaat leiden. Maar hoe heeft hij dat verteld? Wat is, zou er volgens hem gebeurd zijn? Uh, ja, het punt mensenhandel ken ik niet. Ik, uh, ik heb wel een aantal aanrandingsgevallen gehoord. Uh, nogmaals, het zijn vijf gevallen in drie jaar tijd. Uh, dus ik zou bijna zeggen, uh, waar hebben we het over? Natuurlijk, dat soort dingen moeten niet voorkomen. Maar het was op een hele andere plek in de Delftse hout. En waar ik vooral bezwaar tegen maakte, is dat het in verband wordt gebracht met naaktrecreatie. Uh, op dat naaktstand is helemaal niks aan de hand. Daar is een hele prettige sfeer. En uh, dat moet je niet gaan sluiten met hele andere argumenten die op een totaal ander onderwerp gaan. Ja, een prettige sfeer behalve dan die aanrandingen. Ja, maar nogmaals, dat gebeurt op een hele andere plek Aha. in dat gebied. Uh, aan de andere kant van de plas. Uh, en dat heeft helemaal niks met het naakstand te maken. En ik verzet me tegen dat dat continu met elkaar in verband wordt gebracht. Maar goed, misschien uh, denkt de gemeente daar dan toch anders over. Wil die het hele gebied aanpassen? Heeft de naturisten trouwens een alternatieve plek aangeboden? Is die niet goed? Uh, dat is een plek die uh, vrij afgelegen ligt. Uh, waar geen geschikt zwemwater is. Uh, daar, dat laatste, daar zou je wellicht nog wat aan kunnen veranderen. Maar wij denken dat door de locatie van die plek... juist daar de overlast kan ontstaan die de gemeente Delft nu wil tegengaan. Dus wij hebben gezegd dat lijkt ons geen geschikte plek. Uh, er zijn in dat gebied wel hele goede andere alternatieven. En ik denk dat het goed is dat wij nog eens met de gemeente aan tafel gaan. En wij moeten daar volgens mij gewoon samen uit kunnen komen. Ja, maar wat wilt u dan nu van de rechter? Nou, de rechter buigt zich alleen maar over het feit of de mensen al of niet terecht een bekeuring hebben gehad. Ja. En uh, wij hopen op 43 uh, vrijspraken vandaag. En dan ontstaat er een nieuwe situatie... waarin wij, denk ik, uh, wat beter met de gemeente aan tafel kunnen. Want dan zijn al die bonnen verscheurd. En dan moet er gewoon een plek komen... waar mensen uh, zonder dreiging van een bekeuring naakt kunnen recreëren. Het is weer tijd voor overleg. Meneer Kamerbeek, directeur van de Belangenorganisatie voor Natuuristen. Dank u wel. Graag gedaan. Dat is Magic van de police. Even kort omdat we verbindingsproblemen hadden. Maar we hebben weer contact. Ja, het is weer gelukt. Ja. Myno, jij buigt je vanochtend ja, over uithuisplaatsingen van kinderen. En dat zijn er minder. Dankzij netwerken rond die kinderen. Ja, doordat opa en oma bijvoorbeeld opletten. Nou, Om het verhaal te beginnen zijn we bij, in Rijswijk bij Ed Curl. Ik zie dat de kinderen fijn... Wat zitten ze eigenlijk te doen? Ze dus zitten de televisie te kijken. Oh ja, een soort spelletje is het. hè? Ja, ja, bijna twee dat. kinderen van vier en zes. Ja, klopt. Een tijd geleden ging het mis, Ed. Wat ging er mis? Uh, de relatie die ging kapot en ze scho schopten mij de deur uit. Dus met het gevolg dat ik geen dak meer boven mijn hoofd had. Nee, nee. Ja. En, en, dat... en moeder kon ook niet goed voor de kinderen zorgen. Dat ging ook niet goed? Uh, dat ging op een gegeven moment niet goed meer, nee. nee. Dus uh, ja, toen kwam het onvermijdelijk. En toen werden ze uit huis geplaatst. En dat is heel vervelend? Uh, dat is heel vervelend en heel pijnlijk. En... En, uh, dan, dan, dan moeten ze ook uit elkaar? Uh, nee, ze zijn wel bij elkaar gebleven. Ja. Maar ja, je komt in zo'n hele molen terecht van hulpverleningen. Dat mm, klopt. Ja. Toch is het, uh, heeft het verhaal een wending gekregen. En dat is allemaal nog niet eens zo heel erg lang geleden gebeurd. Want we zitten nu op een mooie appartement in uh, Rijswijk. Ja, klopt. Die uh, heb ik sinds augustus uh, vorig jaar uh, op de kop gete weten te tikken Binnen een no-time. Ja. En hoe is het nu geregeld? Uh, nu is het zo dat de kinderen bij mij wonen. En dat er uh, af en toe een logeerpartijtje richting Open oma is... En uh, voor de rest, ja, gaat het leven gewoon zo zijn gangetje. En, en als, als uh, want het is wel zo dat opa en oma uh, geloof ik een belangrijke rol spelen. Uh, die spelen een hele belangrijke rol. En ik vind dat ook heel erg belangrijk voor de kinderen. Dat zij ook hun opa en oma leren kennen. En dat ze ook contact hebben met opa en oma. Ja. Want ja, ik weet hoe het is. Uh, mijn ouders zijn vroeger ook gescheiden. En ik heb mijn opa en oma gewoon heel lang niet gezien. Nee. En dat vond ik gewoon heel erg jammer. Ja. Ik dus nooit een band op, op kunnen bouwen. Ja, en, en, en zo kan het dus ook omdat opa en oma een belangrijke rol spelen. En dus is die uithuisplaatsing niet nodig. Daar gaat het allemaal over. Dat is met een derde afgenomen. Um, Bas, aangevaren is de, de... De gezinsvoogd heet dat, hè? Dat klopt helemaal. Ja, u is het een beetje gecoördineerd allemaal. Hoe zou dit vroeger zijn afgelopen? Nou, de kans was heel groot dat toen ik in de zaak kwam... waren de kinderen al uit huis geplaatst. Die woonden in een instelling. En de kans was zeer aannemelijk geweest... dat ze dan vanuit daar naar een pleeggezin zouden gaan... en dat ze... Waarschijnlijk ook uit elkaar gehaald zouden zijn dat ze allebei bij een ander pleeggezin zouden ja. wonen. En nu is de eigenlijk de, de ja, jullie aanpak van de William Schikkergroep om, om daar eigenlijk een sociaal netwerk omheen te bouwen van een eigen familie. Ja, ja, dat is enorm belangrijk. Um, we kijken naar de belangen van de kinderen. En uh, kinderen. Ja, het onderzoek wat we hoorden van degene die ons helpt, Andrew Turnell... met doorontwikkeling de Delta, geeft aan dat kinderen die thuis opgroeien... het beste opgroeien. En dat hebben we dus ook hier geprobeerd in te zetten. En dat is gelukkig gelukt. Ja. Um, maar het lijkt me toch, want ja, je moet dan wel opa en oma die af en toe bijspringen. Die moeten dat ook maar aankunnen. Ja, zeker. En um, het mooie was wel dat uh, opa en oma uh, hebben altijd aangegeven contact te willen. Ja. Door de, um, doordat ze in een instelling woonden is het contacttijdje verminderd. En um, nou ja, samen hebben we om tafel gezeten regelmatig met vader, moeder, opa en oma. van Hoe kunnen we met z'n allen zorgen uh, dat de kinderen bij uh, vader kunnen wonen. Ja. En dat jullie een rol daarin spelen. En voor de kinderen is het een stuk fijner. Uh, heel veel fijner. Ja, dat is ook uh, ja, noodzakelijk, vind ik eigenlijk. Contact met ouders, schone uh, opa en oma, grootouders, dit is allemaal heel erg belangrijk. Ja. En als op een gegeven moment alle neuzen allemaal dezelfde kant op staan, dan krijg je het allemaal wel voor elkaar. Ik hoor dat de vogel het ook naar zijn zin heeft. Daarom is hij ook tijdelijk even naar de keuken verhuisd, anders zou hij harder klinken dan de verslaggever bij wijze van spreken. <lacht> Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Er zijn te grote verschillen in de kwaliteit van kankerbehandelingen in ziekenhuizen. Het staat in een rapport dat KWF Kankerbestrijding vandaag publiceert. Oncologen in sommige ziekenhuizen voeren maar enkele keren per jaar een bepaalde behandeling uit. of houden zich niet aan de richtlijn, schrijft De Volkskrant. Die heeft het rapport al in handen. Gevolg is dat de kans groot is dat een patiënt in het ene ziekenhuis. beter af is dan in een ander ziekenhuis. De verschillen zijn het grootst bij prostaatkanker. Met bijna 12.000 nieuwe diagnoses per jaar... is dit de belangrijkste vorm van kanker bij mannen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de overlevingskansen... van kankerpatiënten vaak voorstijgen als chirurgen een operatie vaker doen en dus vaardiger zijn. Hongkong heeft 20.000 kippen teruggehaald... nadat vogelgriep was ontdekt bij de kippen... die vanaf het Chinese vasteland werden geïmporteerd. Alle vogels die in aanraking zijn geweest met de kippen... zijn vernietigd, meldt de BBC... De regering van Hongkong heeft de import van kippen de komende drie weken verboden. In China kwamen volgens de staatsmedia afgelopen maand twaalf mensen in drie verschillende steden om door het virus. Vorig jaar vielen er 50 doden door een uitbraak. En werknemers met een griepje werken vaker door, blijkt uit cijfers van de grote griepmeting in het AD. Vorig jaar bleef 80% thuis, onder de wol nu is dat nog maar 64%. In de afgelopen tien jaar was het percentage thuisblijvers niet eerder zo laag. Onderzoeker Karl Koppenschaar wijt dit aan de economische crisis. Mensen zijn bang dat ze hun baan verliezen als ze verzamelen. En straks dan hoort u meer over Oekraïne. Het een belangrijke dag voor het land. Het parlement praat over de toezeggingen van president Janukovic. Aan de oppositie deed hij gisteravond al. En de Russische president Poetin gaat op bezoek bij de EU in Brussel. En dan gaat het vast ook over Oekraïne. Blijft u luisteren. leesbril. Uh, leesbril!